mogen weer terug naar huis. Er was vannacht een gaslek en daarom werden 30 woningen ontruimd. Ook drie huizen aan de overkant van de straat moesten uit voorzorg leeg. De gemeente ving de bewoners op, het gas is dichtgedraaid... en de boel geventileerd. Amerika eist dat Venezuela alle banden verbreken... met landen als China, Rusland en Iran. Dat zou een flinke ommezwaai zijn voor Venezuela... dat al jaren economisch en militair afhankelijk is van die bondgenoten...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 5, 3, een hele goede morgen. Het is een paar minuten na 5 geworden op uh, woensdag 7 januari 2026. Ook wel de allereerste thuiswerkdag van het uh, jaar. Uh, ja, de officiële dan. Tenminste, er is een thuiswerkadvies vandaag vanwege natuurlijk de winterse buien die vandaag verwacht worden. Vanaf uh, 6 uur geldt in het hele land code oranje. Behalve in uh, Limburg en op de Waddeneilanden. Daar is het uh, code geel. Voor de sneeuw en de gladheid het is van het land is code oranje. Ja, en ook wel treurig. Er was vandaag een wijkfeest gepland van de postcode loterij in Tiel. Hè. Daar is die jackpot gevallen. Ook afgelast vanwege de weeromstandigheden. Maar volgens mij wordt die 15,5 miljoen... die wordt wel gewoon overgemaakt, hoor. Dat, dat gaat gewoon door allemaal. Hey, zo zometeen hier. Martin Garrix. Matt komt eraan. Ook Michael Jackson. Wannabe starting something. Zometeen na nou, op Bob en Mo. Kan je niet nog even blijven...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 I mean it bij 538. Onderweg naar een nieuwe 538-ochtendshow. Tenminste, het is te hopen dat iedereen heel, heel haalt. En dan gaat het over Tim, Rick, Niels en Florentien. Ik ga ervan uit dat het wel goed komt, hoor. We zijn hier om 6 uur voor een nieuwe 538-ochtendshow. Daarin ga je onder andere nog even een update krijgen van Peter Stegeman. Voordat je denken wie is Peter Stegenman? Nou, goede vraag. Hij is bezig met het record om uh, de hoogste sneeuwpop van Nederland te verbreken. Hij is er al mee begonnen en gisteren vertelde hij wat het plan precies is. Ja, wat wij hebben kunnen vinden was uh, 11 meter hoog. Ja. Zo, zo. Dus, uh, nou ja, er lag maandagmorgen morgen zoveel sneeuw... dat we zeiden van, uh, nou, volgens mij gaan we dat verbreken. Maar even 11 meter, dus... dat is uh, drie verdiepingen zo'n beetje, toch? Ja ja, ja, ja, ja, minimaal. Minimaal, ja. Minimaal, ja, we ja. zijn er inmiddels wel achter. Uh, ik denk dat we op een meter of 8, 9 zitten nu. Ja, ja. Uh, dus uh, we komen er nu wel achter dat het stapel steeds lastiger wordt, zeg maar. En hoe doe je dat dan? Hoe kom je zo hoog? Uh, nou, het, het is eigenlijk... Uh, gistermorgen was het een, uh, uh, een maken met alle ondernemers hier zo... Uh, dat ik de grootste sneeuwpoppen uh, wilde bouwen. Yeah. En uh, in mum tijd uh, stonden de kranen en shovels om alles bij elkaar te schuiven en op te draaien. <lacht> en voor ik het wist uh, kwamen uh, de, de vrachtwagens aan...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 Uh, nou ja, uh, vroeger in de kinderjaren ja, wel. Ja. Maar, uh, maar de afgelopen jaren niet meer. Nee, nee, nee, dus het is nee, ook eventjes uh, nou ja, ontdekken hoe nee, het kan. We, uh, ja, we zijn met plan A begonnen. En ik denk dat we inmiddels uh, halverwege het alfabet zitten. Maar, uh, <laughs> <laughs> en met hoeveel man bouwen jullie deze ja. sneeuwpop? Ja, ik, ik denk dat er gisteravond. Uh, um,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 In, in, nou, we gaan vanmorgen meten, maar ik ja. verwacht wel dat we op een 9 meter zitten. En ja. we hebben gezegd, 12 meter is een mooi rond getal. Ja. Daar gaan we voor. Okay. Maar ik stel me dan voor dat jullie met ladders tegen die sneeuwpop aan het die drukken zijn... om het omhoog te krijgen, of hoe wer- ja. ja, nee, we zijn eigenlijk op zoek naar uh, een iets grotere uh, graafmachine, zeg maar... die het wat, uh, wat hoger op kan draaien, ah. want, uh,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 ja, ja, we moeten het nu doorpakken. Maar als ik jou zo hoor, Peter, ligt heel stappos licht op zijn gat. Iedereen is met die sneeuwpomp bezig. Ja. Uh, en wat ga je dan als neus gebruiken? Of als ogen? Of... Uh, nou ja, de, de ogen, Er worden ook uh, autobanden. Oh ja. <laughs> uh, de, de, de, de neus wordt een enorme pion en er komt een uh, kunststof uh, zwarte bak op als hoed. Ja, je, je moet wel... Uh,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 Uh, nee, ook handjes zijn we nog bij nodig, want er uh, moet straks ook met, uh, ja, toch wel met emmers en zo, uh, ja. toch wel een beetje bovenopgestapeld opgestapeld worden. En hij moet nog aangekleed worden. Ja. Gelukkig ja. heeft de stoffenwinkel. Gisteren is Jaal gesponsord van uh, 11 meter. <laughs> ja, die, die, De vrouwen zijn heel druk aan breien, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. Geweldig. Ja, Ik vind dit echt leuke initiatieven. Dat is, uh, hè, daar zie je toch wat sneeuw voor broeden. De 538-ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.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 Daar hoorde je ook nog een uh, shotgun. Deze uh, woensdagochtend met dus code oranje vanaf uh, 6 uur... vanwege de sneeuw en de gladheid. Dus hou er even rekening mee als je de weg op gaat. Doe voorzichtig. Damiano David, zometeen Talk to Me naar Kelvin Harris. 5, 3, ja, en ondanks dat we diep in de winter zitten... is misschien juist een uh, zomerliedje dan wel lekker. And I met you in the summer. my sound.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 Taste the Wit en Tayla en ook Nell Rogers op deze Talk to Me bij 538... waar je deze hele week kans maakt op kaarten voor de vrienden van Amstel Live. Hoe je die kunt bemachtigen, hoor je zo. 538! Niels van der Ween. Oké, komt eraan. Stay zo meteen naar uh. Jennifer Lopez, if you have my love. Vrijdag Dan gaat het beginnen in Ahoy Rotterdam, de vrienden van Amsterdam Live. Ik neem aan dat alle vrienden inmiddels wel naar Ahoy zijn vertrokken ook. Of in de buurt daarvan, zodat ze in elk geval zeker zijn dat ze ook daadwerkelijk op, op locatie zijn als de grote shows beginnen. En jij kunt erbij zijn, vrienden van Amsterdam Live. Ja, dat is niet heel vanzelfsprekend, want het is echt altijd binnen een, een, een poep en een scheet is het uitverkocht. Maar 538 heeft deze week en ook volgende week de allerlaatste kaarten voor je. Uh, het is heel simpel, gewoon naar 538 blijven luisteren, dan komt het goed. Hoor je de kroegbel, dan bel je 0909 3000 Ik kan wel eventjes als bij wijze van proef even de kroegbel laten horen. Kroegbel. Dit is hoe die klinkt. Als je die hoort, dan bel je naar 0909 -300538. Nogmaals, dit was een test, maar uh, dat is in elk geval het geluid waar je op moet letten. En dan ben je erbij met nog drie andere, de vrienden van Amsterdam Live, alleen te winnen bij 538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 Baby En gaan, gaan, gaan bij Radio 538 met zometeen om 6 uur. En de nieuwe 538-ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentine. Met uiteraard ook de hele ochtend updates over het winterse weercode Oranje vanaf 6 uur. Het is een officiële thuiswerkdag, tenminste. Dat heeft de overheid geadviseerd. Als het kan, werk thuis. Gisteren in de Ochtend ochtendshow ging het even over groepsreizen en singlesvakanties en dat soort dingen. Dingen die je dan als individu onderneemt met de vraag is daar wel eens de ware liefde uit naar boven gekomen. Simone, goedemorgen. Hey, goeiemorgen. Jij bent wel eens op groepsreis geweest? Ja, klok inderdaad. Ja, wel meerdere keren moet ik zeggen hoor, maar uh, ja, eentje wel succesvol. En, maar dit was echt voor singles ook?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 Toen nog Oekraïne, de Krim, Bulgarije. Oh ja. Dus toen had ik zoiets nou ja, net even wat makkelijker... om dat uh, georganiseerd te doen, wat ja. een beetje een lastige reis is. Want dat was de reden voor jou? Je was niet per se ja. op zoek naar de liefde? Nee, nee, nee, nee. eigenlijk puur uh, als ik inderdaad met groepswijze meega... Is dat meer van de landen die dan wat iets moeilijker begaanbaar uh, zijn. Oké. Okay. Dat en, dat dan doe. Maar is het uh, uiteindelijk uh, wel daar gebeurd... dat je de liefde tegen het lijf bent gelopen? Ja, klopt. Ja, dat is mijn huidige man ondertussen. <laughs> hey. Dus dat is uh, oh, echt heel okay. leuk, ja. Ja, dat was, was echt uh, heel leuk. Maar was we waren het toen, uh, een, uh, ja. toen, jij de bus instapte, zag je meteen zitten? Ja, uh, blik, of uh, ja. ontstond dan gaan de gaandeweg? Nou ja, eigenlijk op het, op het vliegveld. Want we gingen vanuit twee o, ja. groepen. Dus had, zeg maar, de helft van de groep ging vanuit Eindhoven, de andere helft vanuit Brussel. En ik zat dan in de Brussel, uh, kant En toen kwamen we daar op het, uh, op het vliegveld aan, inderdaad. En dan geef je ook allemaal een hand. En toen zei: je zo, oh, leuke jongen, leuke jongen. Dus toen, en dan stap je inderdaad de bus in naar het eerste uh, ja, diner. Want we kwamen s'avonds aan. Ja.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 toen, een paar weken daarna, toen hadden we een reunie met z'n allen. Want we zijn daar, eigenlijk hebben we ook een hele grote vriendengroep aan overgehouden, aanvankelijk. Ja, mooi. Dus toen bij de reunie hadden we afgesproken. En toen kwam hij aanlopen. Toen was het eigenlijk meteen, ja, schoot de vonk over. En, ja, sindsdien zijn we eigenlijk onafscheidelijk. Oh, wat goed. Leuk. Dat is toch heerlijk. Ja, ja. ja, dit vind ik echt leuk om te horen, Simone. Ja, ja. En, en hoe lang inmiddels getrouwd?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 Uh, nou, hij was 25 ja. uh, en ik was uh, 31. Oh. Dus dat uh, scheelt. Uh, ik dacht, ja, hij was op tiener toe. En. Hahaha. En nu heeft hij ook Zometeen vanaf 6 uur. Zo is second nature. For me to put you first. See how to play. never forget you bij Radio 538, waar je nu kunt bellen naar 0909-30538... als je graag de eerste luisteraar zou willen zijn in de 538-ochtendshow. Dan win je namelijk ook het Ik was de eerste luisteraar-t-shirt. Dus bellen maar 0909-30538.